Tien Uhr.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 Het Turkse leger valt nu ook doelen van Peshmerga-strijders in Syrië aan. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De Koerden hebben Turkije opgeroepen te stoppen met hun acties... omdat die de strijd tegen de islamitische staat in gevaar brengt. De Koerdische Peshmerga strijden samen met gematigde Syrische opstandelingen tegen IS. Ze hebben inmiddels grote delen van het grensgebied met Turkije op IS heroverd. Franse boeren voeren nog steeds actie voor betere landbouwprijzen. Ze hebben op de grens met Duitsland bij Straatsburg... bruggen over de Rijn geblokkeerd. Alle buitenlandse vrachtwagens die Frankrijk in willen... worden tegengehouden en doorzocht. Vakantieverkeer wordt doorgelaten. Vorig week blokkeerden boeren doorgaande routes naar het zuiden. Bij de ring A10 in Amsterdam is een vrachtwagen 10 meter naar beneden gevallen na een botsing met een personenauto. De vrachtwagen kwam ondersteboven op de grond terecht. De bestuurders van beide voertuigen raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur kon volgens de politie zelf uit de cabine klimmen. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is onbekend. Pakjesvervoerder TNT boekte het afgelopen kwartaal ruim 6% meer omzet. In totaal 1,76 miljard euro. Onder meer in Europa bezorgde het bedrijf meer pakketten. TNT deed wel een verlies van 1 miljoen euro, maar veel minder dan vorig jaar. Toen werd een verlies van 4 miljoen geleden. Volgens het bedrijf gaat het in West-Europa goed, maar blijft de situatie in China, Brazilië, Australië en Griekenland onzeker. Het weer, buien in het noorden ook met onweer, vrij veel wind en het wordt ongeveer 19 graden. Ook morgen buien, opnieuw veel wind en een graad of 17. Dit was het en wessioenaar. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A27, Utrecht richting Gorkum, staat tussen de knooppunten Rijnsveert en Lunetten drie kilometer door kapotte vrachtwagen. En daardoor is bij knooppunt Lunetten één rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Software op zaterdag. Over met Des van Earth, Winterfire, Jor Fantasy. Ja, het is 7 over 4. In dit uur onder meer de volgende onderwerpen. Uh, ja, om, vanwege de actualiteit natuurlijk enigszins uh, gewijzigd. Uh, kwart over 4, uh, luisteraars, dan uh, doen we de evenementenagenda. En uh, er zijn vanaf morgen uh, een heleboel evenementen ja, in en rondom ja. ons dorp die uw aandacht uh, verdienen. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Dat allemaal om kwart over 4. Dan hebben we om half vijf natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Dolly. Het gedicht van de week heet deze week in het Engels... want als je het gaat vertalen, dan wordt het wat lastig... en gaat het hele gevoel van het gedicht ervan af. Dus vandaar dat we het gewoon origineel in het Engels doen. En de titel is Honey Come Back. Uh, verder uh, kijken we natuurlijk even de tour... want zo langzamerhand zijn de heren aan de voet van de Alp d'Huez aangekomen... en uh, met nog uh, even kijken 9,3 kilometer te gaan... Naar de, kop, naar de top van de Alp dues is het een en al een spanning rondom. Met, uh, met even kijken. Uh, de, de, ja, de, de achtervolgers, de, laten we zeggen, die zitten op 18 seconden van de, de, de eerste. Die is ontsnapt uit dat uh, groepje. En dan op twee minuten hebben we Valverde. En dan uh, in de vierde groep, op twee minuten 30, hebben we de gele trui. Uh, dus genoeg uh, reden om ook dat even goed te gaan volgen. Want het zal wel een oranje gebeuren zijn daar op de Alp dues. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En mochten er nog uh, berichten zijn omtrent het noodweer, dan zullen we u die zeker niet achterhouden. En hier is Crackery Reporter. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hits the banks of that hard dry land.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 And feel your water tain. Dip down, take a drink. And feel your water tain. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Het ja, mag gewoon uh, nooit eigenlijk he, de handjes spirit. laten gaan. Nee, die mag je nooit laten gaan die handjes van je. Nee dit keer mocht het wel met deze lekkere CEO van Crack Reporter. Je hoorde de Liquid Spirits. Nou, zometeen de evenementagenda. Maar eerst wil ik je nog even wijzen op CFN TV. Want dat is er weer al vrijdagmorgen, Albert Jan. Van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Rolf van het Hof en Rob Bossink voorzien u dan van... ja, evenementen in en rondom Zandvoort. En dan via de televisie. Kanaal 40, digitaal via Ziggo. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. Ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45 GFM. En hier zijn Bill Medley en Jennifer Warnes. Oh, hey, EN time Op de radio uh, hoor je Watertoren Sports met uh, onze collega Henny Ruckert. Maar ook op tv kun je live kijken naar CFM TV tussen 10 en 12 uur. Met uiteraard uh, heel veel registraties vanuit uh, Zandvoort van evenementen en gebeurtenissen die hier gebeuren. Je ziet het elke vrijdagmorgen op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. Nou, achter dat verhaal van uh, inderdaad de televisie draaiden we... Bill Medley en Jennifer Lawrence in The Time of My Life. Ja, heel veel evenementen vandaag die gaan of uh, gingen niet door... maar gelukkig is er ook weer een dag van morgen. Ja, en luisteraars, als u morgen als alles weer wat... ...tot bedaren is gekomen om het zo maar eens te zeggen... ...en u bent toevallig op vakantie in Zandvoort... ...of u, bent, u woont in Zandvoort en bent er nog niet geweest... ...dan is wellicht dit het volgende een goede tip. En dan heb ik het over het Zandvoorts Museum ...en het gaat dan over het Zandvoortse Strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse Strand... ...vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven... ...van Zandvoort aan zee door de jaren heen. En die tentoonstelling is nog te, te, te bezichtigen... ...vanaf tot 16 augustus. De entree betraagt 2,25 euro per persoon... ...en kinderen tot 18 jaar zijn gratis. En morgen is er hopelijk ook weer de tijd voor Kids Fun World. En dat is de, op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard... is er geen kermis meer in de vorm van het afgelopen jaren... maar er komt een, is een Kids Fun World... met leuke attracties voor de kinderen. Nou, vandaag zal het wel uh, niks van, van worden. Ik hoop dat het een beetje heel is gebleven... en dat het morgen weer gewoon van start kan gaan. De Kids Fun World... En dat is nog tot, uh, negen, tot en met 9 augustus. En dat is op het boel, uh, de boulevard Bad Huisplein de kermis voor de jeugd. Wat morgen ook gepland staat is vanaf 9 uur s morgens de markt. En die wordt uh, dit jaar uh, deze keer gehouden op het circuitpark Zandvoort. En dat begint al om 9 uur morgenochtend en tot 4 uur s middags. Gebruikte spullen Curiosa en Antiek zijn de items... die men in veelvoud op deze Vlooienmarkt kan aantreffen. En de entree bedraagt 3 euro per, per persoon... Dat allemaal morgen, dus vlooienmarkt vanaf 9 uur morgenochtend op het circuitpark Zandvoort. Dan morgenmiddag is het weer tijd voor jazz aan zee. En dat wordt een heerlijke Cubaanse aangelegenheid. Cubaanse salsa in Zandvoort. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen bij Talassa, strandafgang nummertje 18. En wel het gedeelte waar het café Het Juttertje is uh, gevestigd. Uw gastheer Ton Ariensen zal u vanaf 4 uur verwelkomen. Met inderdaad Cubaanse muziek. Bon is een vier, te, uh, viertal personen met veel good muziek van uitstekende kwaliteit. Zij spelen traditionele Cubaanse salsa muziek uit de jaren 50... en hebben we hun eigen arrangementen daarop gemaakt. Een heerlijk, heerlijk middagje, CQ-avond, swingen aan zee... met Cubaanse salsa bij Talassa, st eh, strandafgang nummertje 18... en dat allemaal morgen vanaf 4 uur. Ook morgen, maar dan vanaf 5 uur, bent u van harte welkom... bij het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein Zandvoort. In de Summertime Part 2, Michael Knubbe en Jannes van Sta... vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. Gratis entree. Heerlijke Summertime-muziek. Morgen vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. En dat duurt allemaal tot zeven uur. Dan is er op 31 juli is het ook tijd voor het café Lau en Hardy... want die hebben dan een cocktailparty. Cocktailparty met heerlijke salsa-muziek wederom. Met medewerking van de Braziliaanse cocktailspecialist Tom... Pacheco, Dat allemaal op 31 juli bij Café Lal en Hardy... en het begint allemaal om 8 uur s'avonds... en het duurt tot 12 uur cocktailparty... bij Café Lauw en Hardy aan de Halterstraat. Nou, vanavond gaat hij dus niet door. Zoals velen al weten, het Ayuma Summer Festival. Maar op zaterdag 1 augustus presenteert Ayuma wederom... deze gezellige avond, CQ-middag. En het begint allemaal al op die 1 augustus om half elf morgens en loopt door tot 10 uur s'avonds. En Ayuma is gevestigd aan het Zuidstrand nummertje 2. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van www.ayuma.nl. Ook op 1 augustus is het tijd voor Vestvaria. En dan hebben we het over Safari Club Strandafgang Pauluslood nummertje 2. Prijs per persoon vanaf 10 euro. Na het avontuur van de eerste twee festivals blijft de derde editie natuurlijk niet uit. Op zaterdag 1 augustus nemen ze u mee, daarom naar een creatieve safari... een kleurrijke wildernis op de mooiste plekjes en van moeder aarde... waar de vrijheid oneindig is, het strand wederom. Ze gaan op ontdekkingsreis, dus dat allemaal op uh, uh, 1 augustus... vanaf 1 uur middags tot 11 uur s avonds. Safari club strandafgang Paulusloot deze 1 augustus. Uh, ook op 1 augustus is er weer Swing Station Beach Party. En dat vindt plaats in de haven van Zandvoort. Boulos Boulevard Boulevard Dood, nummer 9. Voor de negende jaar alweer organiseert Swing Station standfeesten voor Friendly 30 Up. Met andere woorden, 30 plus. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. En uh, dat begint natuurlijk nog, zoals gezegd, om half zes avonds op deze 1 augustus en duurt tot 12 uur. Place to be, de haven van Zandvoort. Swing Station Beach Party. En op 2 augustus, ja, liefhebbers van Oldtimers... het Nationale Oldtimer Festival en Paddock Porsche. En dan hebben we het over het circuitpark Zandvoort op deze 2 augustus. Op zondag 2 augustus organiseert Automotive... het Nationale Oldtimer Festival op Circuit circuitpark Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's... als historische racewagens. Liefhebbers, het is een aanrader. En het begint al met smorgens om 9 uur... En het loopt door tot zes uur op 2 augustus. Nationaal Oldtimer Festival in Peddok Porsche, Sikwipark, Zandvoort. Dan gaan we naar de. Komt hij weer? Jutters Kofferbakmarkt. Daar kijk, is hij weer. Kijk, kijk, kijk. 2 augustus om 10 uur morgens tot 4 uur middags. Al drie jaar blijkt dat de kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden naar deze kofferbakmarkt in Zandvoort. Vorig jaar werd het druk bezocht. En dat vindt allemaal plaats op 2 augustus vanaf 10 uur morgens op het gasthuisplein. En duurt tot 4 uur. Ook op 2 augustus in uh, de Place to Be, de poststraat Kerkplein. En dan is er een kunstmarkt onder de titel Place du Tertre. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars, waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en kan er natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. Dat allemaal op 2 augustus, de Poststraat Kerkplein, een kunstmarkt. En dat begint allemaal nogmaals 10 uur morgens op 2 augustus. Meer informatie kunt u vinden op de website www.bkzandvoort.nl. Plas nu 30, 2 augustus. Ook op 2 augustus, Summer Love on the Beach. Ja, ik ben er nog niet. Uh, dan hebben we het over Azuro, strandafgang, strandpaviljoen, 4D. Ouderwets lekker feesten zoals het vroeger aan het strand was. Gratis entree en met je blootje voetjes dansen in het zand... tot de zon ondergaat op de muziek van de DJ's. Dat allemaal op 2 augustus, dat begint smiddags om 1 uur... en duurt tot 10 uur s'avonds. Place to be Azuro, strandaf, strand, Zuidstrand, strandpaviljoen, 4D... op deze 2 augustus. En nog eens voor de jazzliefhebbers, vergeet u het niet... 8 augustus is het weer tijd voor Jazz Behind the Beach. Schrijf u het vast in uw agenda. In uh, navolging van, Wewe, de, van Jazz Behind the Beach op deze zaterdagavond zal ZFM de volgende dag van, in ieder geval van 10 tot 12 een soort Jazz Behind the Mixer uh, gaan doen. Uh, in, in, in aanvulling op het Jazz Behind the Beach gebeuren op die zaterdagavond. 8 augustus, vanaf 7 uur tot half eens s'nachts. En dat begint allemaal. Dat is allemaal op het in en om, rondom het Raadhuisplein. Tot zover. Zo, dat was weer ruim zeven minuten lang, <lacht> uh, Albert Junt. Er is genoeg te doen is altijd. Ja, hoor. toch? Ja, dat blijkt <lacht> wel, hè? Nou, wil je de evenementen op je gemak uh, nalezen? Dat kan uh, op de CFM-app, want uh, ja, hij is uh, geüpdate, hè, de CFM-app. Hij is weer helemaal up-to-date. Hij is weer helemaal up-to-date, dus download hem nu uh, in de Play Store of de App Store. Of zelfs ook in de Windows Store is hij gratis uh, verkrijgbaar. En nu ook weer een uh, nieuw, uh, nieuw gebeuren aan die uh, app uh, toegevoegd. Je kan ook sports volgen uit Zandvoort. Dat allemaal via de CFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu.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 Uh, ja, maar je bent ook weer gelijk met de neus op de feiten gedrukt. Want onze ja. collega Fred komt net binnen. Ja, hij die, is er gelukkig weer. Ja, die kwam uit Daar. Haarlem met gevaar voor eigen leven, kan ik eigenlijk wel zeggen. Want de, de fietspaden zijn nauwelijks nog begaanbaar. Dus hij is zo vrij geweest om over de inmiddels weer vrijgemaakte weg te rijden. Dus uh, ook van uh, tussen 5 en 7 zijn we live uh, voor u uh, aan het uitzenden... met Entertainment for You met onze collega Fred. Nou, Fred, ik ben helemaal trots op je. Ik Goed, ook, ik ook. Jij ook. Oké, okay. uh, dan gaan we bezig. Oh ja, ja dier, dier, van de dier, dier van de week. week. Ja, die van gewoon... van de en die luistert naar de naam Dolly. En Dolly is een echte lapjesdame. Een eigen willetje en een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een mapje. Optillen, uh, optillen kan niet, want daar houdt ze helemaal niet van. Ze houdt niet van kinderen, die zijn haar te druk. En ze, ze slaat ze weg. Honden vindt ze ook niet leuk en de soortgenootjes ook al niet. Het dierenhuis is dus op zoek naar een huis voor haar alleen... waar zij het rijk al inderdaad voor haar alleen heeft. Ze gaat graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Bent u de geschikte ouders voor Dolly? Ga dan even kijken in het asiel, want daar verblijft Dolly momenteel. Dolly verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... Of kijk ook even op de website www.dierentehuis.kennemeland.nl Want ook Dolly verdient een thuis. Dat vind ik ook. Dolly moet gewoon weer een goed plekje krijgen. Toch? Dat vind ik ook. Zo is het dus. Ga naar het Kennemer Dierenthuis voor Dolly of andere leuke dieren al daar. Sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby. How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 We hebben gedag vandaag. Hè? Ook hier in Salvoort uh, met dat uh, noodweer. Code Rood werd uh, afgegeven door het KNMI. En uh, niet geheel uh, onterecht, uh, zou ik maar zeggen. Want uh, inderdaad, diverse bomen zijn gesneuveld. Uh, mensen moesten uh, zeg maar gered worden, althans hun huis moest gered worden. Bijvoorbeeld van uh, collega Henny Ruckert. En ja, en daar zijn al die, uh, die mensen keihard bezig. Die hulpverleners, uh, Albert-Jan. Ja, dat is toch uh, geweldig. Brandweer, uh, politie en uh, mensen van de groenvoorziening. Uh, noem maar op, dat duurt nog wel even. Ja, die zijn nog wel even bezig. Nou, dank in ieder geval uh, voor de hulp. Ja, en, zeker. Ja, ja voor hun, uh, de plaat he, van Joe Cockair. With the help for my friends. Zo is het maar net. Die, die was is... voor jullie. Hier is Save Me van Listen B. Collega Fred net uit Haarlem. Helemaal naar de studio van CFM. En toch is hij al weer aan het dansen op deze plaat. Ja, dat is zo leuk van Fred. Joh, de listen B en Save Me. En zo dadelijk tussen 5, en 7. Dan gaat hij los met Entertainment for You. Nou, in het laatste kwartier van dit programma krijg je nog heel veel mooie muziek. En het gedicht van de dag komt eraan naar deze van Frank Boeien. Ik weet niet. Jou heeft gebracht Als ik jou zie Savonds bij Dat was Frank Boeije in de Kronenburgpark. Ja, daar komt hij aan, hè. Het gedicht van de dag. Well, honey. I know I've said it many times before. I said I'd never say it again. I guess I shouldn't say anything at all. Since since you're supposed to belong to him. But I just can't let you go. But I'm telling you just how much I love you. So that is why I'm gonna say it one more time. Honey, come back. I just can't stand it. Each lonely day is a little bit longer. And the last time I held you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 I know those bright lights are calling you, honey. Big, fine cars and fancy clothes. But if you ever want someone to just love you and someday you just may, just give me a call. You know where I am and here's what I'll say. Honey, come back, I just can't stand it. Each lonely days are a little bit longer.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 Dankjewel Albert-Jan voor het gedicht van de week. Ja, zo mogen we eigenlijk wel noemen ditmaal, want morgen hebben we geen gedicht. Nee, we hebben een vrije dag. Hè? Wij zijn vrij morgen. O, maar gelukkig hebben we Andor nog. Andor die doet de Zandvoort op zondag. En dat gaat weer heel erg mooi worden met ook de finale van de Tour de France. Maar die is zo'n beetje wel beslist hè nu. Ja, en de, de Fransen zijn natuurlijk weer een jubelstemming. ja. Want uh, de Frans van Pino heeft uh, de etappe gewonnen uh, van, uh, de, naar de alp d'Huez. Maar Nederlanders laten zich niet uh, onbedeeld. Want uh, uh, als zesde finish de Geesink, als zevende Balken Mollema en als negende Pools. Dus het is nog steeds een Nederlandse berg. Kijk, hartstikke goed. En uh, na het gedicht van de week, deze van Player: hier is Baby Come Back.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 It, eh? mm. ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. From Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack a Merrill with me, Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack. Het is niet zo moeilijk. Uh, of... nee, het is geen moeilijke tekst, nee. Nee, toch? Oeha. Oeha. Oeha. Oeha. Oeha. Oeha. Ja, toch, Fred? Ja, he? ja. Je moet ervan ja, ja, niet Joh, uh, de Kovacs en in Het einde alweer uh, van dit uh, programma, Albert Jan. Ja, dit bewogen programma, maar. Ja, ik, ja, zeg, ja, ja, ja, wat een storm, hè, vandaag. Want er is nogal wat gebeurd, zeg? vandaag. Tje. En het zal nog wel wat dagen duren voordat alles weer is bijgewerkt. Dus uh, alle hulpverleners op voorhand alvast hartelijk dank. Uh, wat gaan wij morgen doen? Uh, uh, Grand Prix we gaan kijken. Ja, wij gaan ja. morgen om twee uur lekker de Grand Prix kijken. En uh, Anders Sandbergen neemt de honderd uur zwaar tijdens Zandvoort op zondag. En dan dus zijn wij er zaterdag weer. Dan zijn wij de zaterdag weer. Maar blijft u luisteren, want van vijf tot zeven hebben we live Fred in de uitzending. Veel plezier met Fred. Entertainment for you. Zo is het. En wij zijn de volgende week weer. Tot dan. Tot tot dag. Doei doei. in love They can really make you made.